Kathleen Straatman met het NOS Journaal. De hoofdverdachte van de moord op de Amerikaanse journalist Daniel Pearl is vrijgelaten. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf van Ahmed Omar Said Sheikh omgezet in een zeven jaar cel omdat niet bewezen is dat hij betrokken was bij de onthoofding van Pearl. Hij kreeg wel straf voor de ontvoering. Aangezien Shiekh al 18 jaar vastzit, mag hij de cel verlaten. Pearl, die voor de Wall Street Journal schreef over moslimextremisme, werd in 2002 in Pakistan ontvoerd en onthoofd. De economie in Spanje wordt hard geraakt door de coronacrisis. Sinds het land op 12 maart in lockdown ging... hebben bijna 900.000 mensen hun baan verloren. Normaal gesproken is maart een goede maand voor de Spaanse economie... vanwege het aantrekken het toerisme in de lente. In Spanje zitten nu 3,5 miljoen mensen zonder werk... en dat is het hoogste aantal in jaren. Ruim 6800 leerlingen in het basis voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs... krijgen een laptop om thuis les te kunnen volgen. Nu de scholen gesloten zijn, wordt op afstand onderwijs gegeven. Voor sommige leerlingen bleek dat problemen op te leveren. Bijvoorbeeld omdat het thuis geen computer is... of omdat die gedeeld moet worden met familieleden. Het ministerie van Onderwijs heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor de laptops. 145 schoolbestuurden hebben die ook aangevraagd. Het Concertgebouw in Amsterdam zendt morgenavond op internet... een opname uit van de Matthäus-passion. Het gaat om een uitvoering door het Concertgebouw Orkest... onder leiding van Ivan Fischer. In de aanloop naar Pasen zouden Matthäus 13 keer... in verschillende uitvoeringen klinken in de grote zaal. Maar dat gaat vanwege het coronavirus niet door. Ook 15 andere vooraanstaande Europese klassieke concertzalen... doen mee aan het initiatief. Het weer, wolken en zon vandaag, met vanmiddag een kleine kans op een bui. Het is een graad of 11. Morgen verandert er niet veel, maar in het weekende wordt het zonniger en zachter. Zondag kan het plaatselijk 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 www.dwkmedia.nl Dwkmedia. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Live, dit is ZFM. Awesome. April. Mijn naam is Walter Sands en dit is ZFM Live. En dit waren de Timex Social Club met rumors. En ja, dat is natuurlijk speciaal voor al die mensen die eindeloos op Facebook kijken... en op al die andere social media en al die berichten voorbij zien komen. De een nog gekker dan de ander van wat je allemaal niet tegen corona kan doen. Laat je daar niet gek door maken. Volg gewoon de adviezen van het RIVM. Volg de adviezen van de Rijksoverheid. En dan komt het allemaal goed. En dat is eigenlijk heel simpel. Blijf gewoon binnen. Wat een idee, wat een plan over domme man? Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan? Misschien vindt je wel leuk. En jij hart is dus elkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keuze, dus kijk je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. Het is al laat Mensen het principe van anderhalve meter afstand nog steeds niet. Terwijl het principe is niet heel moeilijk, toch, Tex? Nee, nee, waar het eigenlijk op neerkomt is blijf thuis. En als je echt weg moet, hou dan anderhalve meter afstand... want dan vallen er minder doden. Ja, en, uh, en stel ik sta in de supermarkt? Ja, hou dan uh, anderhalve meter afstand. Oké, okay. en aan hoeveel meter moet ik dan denken? Ik zou anderhalve meter aanhouden dan. Als afstand? Ja. Ja, en, uh, en waarom? Nou, als iedereen anderhalve meter afstand houdt, vallen er minder doden. Oké. Okay. En, hey, en, en in het park? Ja, goeie. Uh, hou dan anderhalve meter afstand aan. En uh, dat is dan ook omdat er dan minder doden vallen? Precies. Oké, okay. en, en jongeren? Goeie, dan moet ik even opzoeken. Dat had ik ergens staan. Ja, anderhalve meter afstand. Oké, okay. en, en stel die willen met z'n tienen samenkomen. Is dan een metertje ook genoeg? Nee, ook dan is gewoon anderhalve meter okay. afstand. Ja. Nou, heel veel informatie. Ja, ik kan ik me voorstellen ja. voor de mensen. Ja, als mensen nog vragen hebben, dan kunnen ze mailen, toch? We kunnen mailen naar anderhalve meter afstand atdanvallenderminderdode.nl. Van de Rolling Stones. Hier bij ZFM live, kwart over elf is het. En je hoort het al van Jelmer in het eerste uur. De Zandvoort blijft gewoon gesloten voor dagjes mensen. En yeah, ja, ook voor onze deutsche gasten die via een stream aan ons ähm, Bitte komt niet met oost naar zandvoort Also, onze parkplätzen zijn vol en äh, gesloten. En alles is stil hier. Also, komt niet naar Zandvoort. Momentan is het richtig. Momentan is goed. Nichts is wirklich wichtig. Nach der Ebbe komt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Mund, ohne Verstand. Is nichts vergebens. Ik baue die Träume auf den Sand. En het is, het is oké. Okay. Alles op den Weg. Het is, Sonnenzeit. Unbeschwert und frei. Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, weil er schwant und stellt, weil er warmt, weil er abzählt weil er lacht, weil er lebt, du fährst. Das Hirnomentakt geöffnet, rockenlos und los hier am Lauch. Gas, Elektrik und und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden gebort. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist, es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist so, ungetrübt und leicht und der mensches Mensch. Heißt Mensch. Fucking und lacht und weiter lebt. Oh. Grönemeyer, hier bei ZFM. Und bitte, liebe deutsche Gäste, wenn du uns zuhört über den Stream, bleibt mit Ostern zu Hause. Sandford ist geschlossen. Es ist nicht los hier. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J. Aha. Uh -huh. Let's rage. I knew you were, you were going come to me, and here you are, but you better choose carefully, I, I, I'm capable of anything, of anything, and everything. I Ik van Katy Perry. Ja, hier bij ZFM waar het vijf voor half twaalf is. Dan even een berichtje van de gemeente, want de dienstverlening gaat gewoon door. Het gemeentehuis is gewoon open. Wel een vraag van de gemeente om bij voorkeur telefonisch contact op te nemen met de gemeente. Dus heb je iets, moet er een, heb je een vergunning nodig? Heb je, wil je iets verlengen? heb je vragen aan de gemeente? Bel dan met de gemeente. En dat kan gewoon op bekende nummer 14023. Dus 14023, het korte nummer. En dan kun je gewoon de gemeente bereiken, en ze zijn er gewoon voor je. En de dienstverlening gaat gewoon door. Ik stars that guide me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 Hier bij ZFM, waar het bijna half twaalf is. Ja, dan hebben we natuurlijk Jengi McCroy. Hoe zou het daarmee zijn? Inzending voor het Songfestival voor Nederland. En het Songfestival, zoals jullie weten, gaat niet door. En het is nog maar helemaal niet duidelijk of hij volgend jaar zijn lied opnieuw mag inzenden. Ja, dat is, dat is ook gewoon heel sneu. En dat soort kleine dingen, grote dingen, gebeuren allemaal in deze tijden van coronacrisis. Maar wat we gewoon hier bij ZFM doen, we draaien hem gewoon. Dit is Grow, de Nederlandse inzending. En hopelijk mag hij volgend jaar meedoen en winnen. When I'm sad, I am unreasonable. Just like a little kid mad at the world. When I'm alone, I am defenseless. Just like the boy I was afraid in the dark. Don't take it personally, don't be offended, don't mind my mood, changing like the weather, God knows I try. Planet spins around a little too fast for me most of the time. Lost control, my thoughts are flickering just like satellites lost in the sky. Don't take it personally. of mind and then i'll stop being afraid i won't make it through the night the more i learn the less i know McCoy, Grow, de inzending voor het Nederlands songf of het internationale songfestival. Wat dan helaas niet doorgaat. Volgend jaar mag hij hopelijk weer meedoen. Ja, en dan dus gaan we nu even over naar RTV Amstelveen. Onze collega's van de lokale omroep daar. Die hebben een heel leuk item gemaakt over een kleine supermarkt. En de mensen geven daar gratis groenten weg. Gewoon mensen helpen. En, en soms een idee dat je geld geeft. Maar dat, deze keer was het idee. Ja, het kan ook via groenten en... Uh... En fruit. Zian Kade runt de lokale supermarkt Daya Market in Randwijk samen met haar man en kinderen. 30 jaar geleden is ze met haar gezin uit armoede gevlucht uit Koerdistan. Maar nu helpt ze zelf mensen die vanwege de coronacrisis moeite hebben met rondkomen door ze gratis groenten en fruit aan te bieden. Vandaag hebben wij tomaat en en aubergine. Uh, en we hebben ook kruiden. En er stond ook aardappel en uh, uh, appel. Vandaag hebben we dat, maar morgen misschien komt nog bij of iets minder. Dus maar aardappel en oude en appel, tomaat, dat we zorgen dat die elke dag hier, hier komt. Een heel mooi initiatief natuurlijk. Maar op zo'n dag als vandaag raak ik toch een beetje achterdochtig. Het is geen 1 april grap. Nee, nee, staat gewoon daar. Niet allemaal van dag, niet morgen, maar ik, ik, ik wil gewoon twee weken, deze twee weken, echt uh, gewoon zo volhouden en uh, kijken hoe het gaat. Ja, dit geld is van mij, dus ik ga het gewoon elke dag wat van kopen en hier neerleggen. Dus zo was uh, het, uh, mijn zoon zegt nou, op die, die budget, we gaan gewoon zo beginnen en kijken hoe, het, hoe, hoe kunnen wij verder. Familie Kader betaalt dus uit eigen zak. Toch staan ze er niet helemaal alleen voor. Uh, dat is chocola. Het komt van iemand. Zij zegt, ik heb het op de Facebook gelezen dat jullie dat doen voor een goede doel. Zij heeft het gewoon hier verlaten en zegt, dan geef maar ook aan de mensen. Dit ligt gewoon hier voor de winkel. Voor diegenen die echt nodig hebben. Ik word heel blij als je komt, gewoon zelf pakken. Alsjeblieft, diegene die nodig heeft, kom maar hier. En we zijn gewoon hier om echt te helpen. En als je nog hulp nodig hebt, je kunt terecht bij mij komen en zeggen, ik heb die nodig nog. Keep of lees heeft hij nodig. Zeg nou ik heb die ook nodig. Ik kan het ook geven. Ik zou eigenlijk juist nu een arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat Een elleboog was nooit zo beschaafd En er is wel meer raars, want Ik bel mijn moeder met een trilling in de stem Door wat er moest van de minister-president Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng En ik denk aan Alle zorg om gezondheid en banen De televisie is nu alles super Wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis. Maar met 17 miljoen mensen. De neus in dezelfde richting komen wij uit. 17 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde. die schrijft je niet te betten voor, je laat je in een waarde. Ja, wat een mooi verhaal van Zidane Gadar. Het Amstelvee met haar supermarkt, waar ze gewoon. En andere dingen meegeeft uh, mee aan de mensen die het nodig hebben en dan zegt ze ook nog van. En als je meer nodig hebt, laat het me weten. Prachtig verhaal, gewoon zo klein maar zo mooi. My I know my weak body can't fulfill. I live it up to him, and still I know that my anxiousness and my truthfulness Can't be paid back with his love. Can be paid back with his love. No. With love. No. I live it up to him, live it up. Still I know that my feelings. I thought it's just like me. Someone I can get myself to complete. Out of, out of my head, it worked out hard to see myself, look up my dignity. It sucked away my happiness and learning new things, and made me think I love someone else. No self. confession hier bij ZFM waar het 20 voor 12 is. En dan komt er net een bericht binnen dat de viskramen weer aan het opbouwen zijn. En dat kan alleen als we ons echt allemaal aan die regels houden. Hou afstand. Je kunt je lokaal ondernemen, je kunt de viskramen, je kunt ze steunen. Ga daar gewoon heen, maar hou afstand. En wat nog veel beter is, je kunt gewoon ophalen en dingen laten bezorgen. Maar ga in ieder geval niet bij die kraam staan en daar alles opeten. Maar ze zijn weer aan het opbouwen. Zit alleen in je kamer en voelt je niet goed. Denk te veel aan je zorgen en wat je ermee moet. Je hebt een sterke wil, de drang om door te gaan. Maar vind vandaag geen lust, geen kracht om op te staan. Maar je bent niet alleen. Je zij. kom maar naast me zitten en stort de tijd bij mij. Je tranen vloeien maar, je kunt ze laten gaan. Ik vang ze voor je op, het wordt tijd om op te staan. En niet alleen Thomas Berge, vriend van ZFM. Kwart voor twaalf. En dan komt er net weer een bericht binnen. En ja, ja natuurlijk. Dank aan alle bezorgers van bijvoorbeeld de krant, maar ook al die andere kranten en folders. En ook jullie zijn allemaal onderweg. En uh, hartelijk dank daarvoor. En dat komt dan gewoon als bericht binnen hier bij ZFM. En heb je zelf een bericht, wil iemand een hart onder de riem stoppen? Hashtag #ZFMlive of redactie@ZFMZandvoort.nl of een persoonlijk bericht op Instagram van de ZFM-pagina. En dan komt het helemaal goed. En dan komt ook jouw bericht hier op ZFM.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 So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, some.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 We vandaag allemaal onder een rijtje. Jan me belde in het eerste uur al. En het uh, belangrijkste nieuws is eigenlijk dat de tentamens van het Getterbach College niet uitgesteld worden. Die gaan gewoon door. Ja, verder natuurlijk. Zandvoort blijft gesloten voor de dagjesmensen. Ik heb al een oproep gedaan aan onze Deutsche Gäste van... Komt bitte niet naar Zandvoort. Verder, er is genoeg capaciteit bij het gasthuis. Uh, kijk op TextTV, dan zul je daar ook alles over hebben. Dan de veiligheid van de bussen. Stap achterin, maar de bussen rijden gewoon. En er is een zondagdienstregeling. En dat is het allemaal even heel in het kort. ...van ik mad about you. En daarmee wordt het... ...acht voor twaalf. Dan gaan we langzaam naar het einde van deze eerste... ...of wat, nee, tweede live-uitzending uit ...van ZFM Live. En ja, we kunnen dit alleen doen als jullie meehelpen. En uh, ja, er komen al veel initiatieven. We zijn gisteren pas begonnen met dit programma... ...maar we hebben nu inmiddels al medewerking van de gemeente. Dat betekent dat uh, morgen de wethouder Verheijen in de uitzending is... ...zaterdag komt de burgemeester... En, en heb je vragen aan de burgemeester, aan het college van wethouders, stel die dan. Redactie.zfmzandvoort.nl Hashtag live Of een persoonlijk bericht op Instagram, op onze ZFM pagina. En dan komt dat helemaal goed. En op die manier kunnen we gewoon samen doorgaan. Met de stootkracht van de milde kracht Om door te gaan In de sprakeloze macht We zullen door we zullen doorgaan Tot we samen zijn We zullen doorgaan Met de wankelende zekerheid Om door te gaan In een mateloze tijd We zullen doorgaan We zullen doorgaan Tot we samen zijn, we zullen doorgaan, met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan. In een loopgraf, zonder licht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Als we stilstaan Om weer door te gaan Maakt door kan We zullen doorgaan We zullen doorgaan Tot we samen zijn We zullen doorgaan Als niemand meer verwacht Dat we weer Samen zijn. Een bericht binnen. Trouwerijen mogen gewoon doorgaan. mits je anderhalve meter afstand houdt. Nou, dat is toch mooi nieuws? Goed, dit was het voor vandaag. Het is uh, bijna twaalf uur. En uh, ja, gisteren kreeg ik er ook uh, een positieve reactie, laat ik het zo zeggen. En uh, ik ga hem gewoon nog een keer draaien tot het einde. Een plaat die ik vorige week opeens heel hard hoorde in de Brede Roodstraat. En ik zag allemaal mensen heel hard dansen. Tot morgen, van tien tot twaalf, dan ben ik er weer. Pas goed op jezelf.